4 uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Pieter Bruin is wereldberoemd architect... onder meer van het gebouw van de Tweede Kamer. Hoe houdt hij nou rekening met de gezondheid van de mensen... die in zijn gebouwen moeten werken? Lambert de Bruijn zo direct over weer tijdens de Oscar-uitreiking... probeerde op een selfie van Ellen DeGeneres te komen. Zo meteen in Radio 1 vandaag na het NOS Journaal met Mark Visser. Het aantal pensioenfondsen dat dit voorjaar de pensioenen moet verlagen... is lager dan verwacht. Uit gegevens van de Nederlandse Bank blijkt dat per 1 april... 29 fondsen de pensioenen korten. Vorig jaar werd nog uitgegaan van 37 fondsen. Elk is de gemiddelde korting lager dan vorig jaar werd aangekondigd. Toen werd gerekend op een gemiddelde korting van 1,7 procent... maar het is 1,3 procent geworden. Volgens branchevereniging de Pensioenfederatie is het nog te vroeg om te spreken van een duurzaam herstel.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 De failliete boekhandel Polare in Nijmegen maakt mogelijk een doorstart dankzij crowdfunding. In één weekend hebben sympathisanten 78.000 euro bijeengebracht. En er was minimaal 75.000 euro nodig. De initiatiefnemers zijn de huidige manager en een oud-directeur van de Nijmeegse boekwinkel. Zo'n snel succes hadden ze niet verwacht. Het heeft ons ook enorm verbaasd. Toen we wakker werden vanochtend en we het zagen dacht ik echt van nou... dit hadden we nooit durven dromen.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 Binnen een aantal ministeries en de politie is vorige maand gewaarschuwd... voor ICT-journalist Brenno de Winter... die bekend is vanwege zijn onthullingen over beveiligingslekken in computersystemen. In een mail die aan duizenden ambtenaren zijn gestuurd... stond dat de Winter van plan was om via malware en phishing... in te breken in computersystemen van de overheid. En ook zou hij fysiek willen inbreken in politiebureaus... en werden er persoonsgegevens van de Winter verspreid, zoals adresgegevens. De journalist is er nogal verbogen over... Ik hoop in ieder geval ook dat duidelijk wordt waar dit soort dingen vandaan komt. Want het hindert gewoon journalisten in het normaal doen van hun werk. En dat is ook het kwalijke aan de zaak. Eén telefoontje vanuit de politie had dit gewoon kunnen ophelderen. En kennelijk is men dus niet genegen dat te doen. Maar begint men gelijk dus extreme maatregelen tegen je te nemen. Volgens de journalist heeft de overheid inmiddels wel excuses aangeboden. Wie zich in een sauna of schoonheidssalon laat beknabbelen door visjes... loopt een klein risico om een infectie op te lopen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het risico voor mensen met een gezonde huid is verwaarloosbaar... maar mensen met huidproblemen lopen kans op huidinfecties. Ook personen met een verminderde weerstand... hebben een grotere kans op infecties. In Bassins knabbelen de visjes aan handen en voeten... om dode en verdikte huid op te eten. De huid voelt daarna zachter aan. Het water waarin de vissen zwemmen kan niet worden gedesinfecteerd... omdat de visjes dat niet zouden overleven. Ziekteverwekkers kunnen daardoor via het water of via de visjes worden overgebracht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden droog en af en toe zon. Het is 6 tot 8 graden en in de regen een graad of 10. Er waait een matige tot aan zeevrij krachtige wind. Vannacht neemt de wind af en klaart het op. Vanaf morgen zonnige periode en droog. En in de middag wordt het dan 9 tot 12 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Goedemiddag Suzanne, twee files, eentje op de A15, A15 van Europort naar Rotterdam... tussen Rozenburg en Spijkenissen, 4 kilometer. En ook op de A20 begint het vast te lopen van Hoek van Holland naar Gouda... bij knopen Terbrechtseplein, 3 kilometer.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 bel 0800 0420 voor meer informatie of kijk op exersforall.nl Radio 1 Avro Tros. Radio 1 vandaag met Suzanne Bosman en Jan Mom het merendeel van de Nederlanders gaat met tegenzin aan het werk. Als we uitzend en onderzoeksbureaus mogen geloven. Hoogleraar Arnold Bakker heeft andere cijfers. Nou, als je in een kantoor werkt dat is ontworpen door de wereldberoemde architect Pieter Bruin... Dan ga je natuurlijk nooit met tegenzin naar je werk. Maar houdt de Bruin in zijn ontwerpen ook rekening met de gezondheid van werknemers? Tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. Trending Vandaag met Lammert de Bruin. Ja, Lammert, de Oscars, dat is toch een heerlijke Twitter-evenement bij Uitstek? Absoluut, er werd dan ook echt heel erg veel over getwitterd. En er was zelfs een Twitter-record vannacht. Want presentatrice Ellen DeGeneres, die, die, die praat het gala uh, aan één. En zij uh, nam op het podium, live in de uitzending, een selfie van zichzelf natuurlijk. Met andere Hollywoodsterren. Zoals Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Angelina Jolie, Meryl Streep. Die overigens nog nooit had getwitterd, zei ze. Uh, Bradley Cooper, Julia Roberts. Nou, noem allemaal maar op. Uh, die foto die werd meer dan 2,5 miljoen keer gedeeld. En dat is echt een absoluut record op Twitter voor een foto die gedeeld wordt. Dus uh, ja, dat was wel uh, heel erg leuk. Uh, we kunnen even laten horen hoe dat vannacht ging. Okay, you're all right. My arm does. All right. My arm's definitely There we go. better. Okay, <laughs> hey, that's Ready? good. Look at us. <laughs> nice. Oh, yes. <laughs> I got it. Oh, man, yes. oh, I've never treated before. Oh, I was retreated. That's the most retreats in the history gebruikelijke ingetogen Amerikaanse wijze. Ja, het is helemaal niks en het wordt een evenement. Ja, het is geweld. helemaal niks, maar ja. iedereen heeft het er toch over. Al snel werden er ook grappen gemaakt op Twitter over deze foto. Uh, zo verscheen er een foto van de achterkant uh, waarop te zien is dat Liza Manelli, met haar 1,63 meter nogal klein van stuk, ook oh. probeerde op die foto te komen, wat dus jammerlijk mislukte. Nou, erg grappig allemaal. Een andere foto die ook veel gedeeld werd, was een Instagram foto van Kelly Osborne. Uh, zij deed dat vanaf het Oscarfeestje van Elton John John. En uh, op die foto probeert, uh, probeert Kelly Lady Gaga te wurgen. Dus een knipoog oh. naar de Twitter-fitty, die al een jaar lang bezig is tussen beiden. Ze zijn niet zo aardig voor elkaar geweest, maar blijkbaar is er onder leiding van Sir Elton John toch weer vrede gesloten. Mooi. Iemand anders, die trouwens ook op de feestje was, was onze eigen Gordon. Die had zichzelf. Nou, bij, uh, bij, uh, bij Elton John. Elton John ja, oh, ja. Hij had zichzelf naar binnen weten te praten met uh, perskaarten. Hij deed alsof hij een fotograaf was, maar uh, hij ging zelf met iedereen. Die, uh, die maar wilde op de foto. Dus onder andere met Kelly Rowland, met Elton John zelf, die wel zijn eigen fotograaf wilde gebruiken. Vanwege de belichting Uiteraard. en waarschijnlijk ja, de ja, Photoshop. Ja. Uh, Gordon Ramsay, Quincy Jones. Hij nou, heeft de foto's ja. vannacht allemaal getwitterd. Uh, dus ja, het was een, uh, een goed feestje blijkbaar. En er waren ook veel fans op social media vannacht boos dat Leonardo DiCaprio weer geen Oscar heeft Niks, gewonnen. He, ja. Ja. Nee, nee. Het is toch wat. ja. Nou, misschien volgend jaar weer een nieuwe ronde. Ja, ondanks die magistrale kansen. film uh, Wolf, of Wolf of Wall Street. Nou ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ga maar kijken dan. Dan maak je iets goed... Ja, inderdaad. Verder werd er veel getwitterd over PostNL. Uh, want het lijkt een nieuwe trend te zijn bij het bedrijf om klachten die naar PostNL getweet worden, om die te retweeten. Oh. Blijkbaar willen ze aan iedereen laten zien hoe uh, slecht ze hun werk doen, ik weet het niet. Of hoe open ze of zijn. Hoe open of... ze zijn, dat zou ja. ook een reden kunnen zijn. Maar ze deden het al een keer eerder en vandaag dus opnieuw. Uh, Erika uit Heerde die had een brief bezorgd gekregen die eigenlijk voor iemand in Deventer bedoeld was. I'm en uh, ja, ze vond het wel een, uh, een hele grote fout. Want David en Heerde toch heel, twee ja, heel verschillende plaatsen. Dus ze had er een tweet over gestuurd. Nou, nou, Post heel een brief voor Deventer gepost in Heerde is wel een hele grote misser. En het enige wat Posteel deed, was het bericht retweeten. Zonder te helpen. Re <laughs> ze retweeten alleen maar even ja. niks aan ja. de klacht. Nee, nee, gemiste kans misschien. Ja. Ik weet niet, houden jullie van lezen, boeken lezen? Ja, ja, ja, ja. we hadden net nog een boek. We hadden net nog een boek hè? <laughs> ja, van uh, Klaas de Vries, inderdaad. Doe je daar snel over? een dat, dat was een boek, nou hij had het geschreven om het in de trein van Groningen naar Den Haag in één keer uit te kunnen lezen. Oh. En uh, dat kwam wel ongeveer over een hele Nou, Sommige mensen die hebben, die houden wel van lezen, maar die hebben iets te weinig tijd om een heel boek te kunnen lezen. Ja. En daar is nu een uitkomst voor, want er is een app Spritz die jou helpt om uh, bijvoorbeeld een boek van 300 pagina's in anderhalf uur uit te lezen. Oh. Dat is dus veel sneller dan normaal. Want uh, normaal hebben we al uh, moeite met uh, 400 woorden per minuut. Dat, uh, dat is nog een veel, maar ze hebben een, een bepaalde techniek uh, ontwikkeld waardoor je woorden één voor één krijgt te zien in die app <kliek> en uh, op uitgekiende posities voor het oog. En uh, dat, is, dat schijnt dan een fixatiepunt te zijn voor het oog waar die woorden dan verschijnen en die verschijnen dan heel snel achter elkaar en dan kun je dus 500 woorden per minuut aan omdat ze allemaal precies op de plek komen dat... waar je met je ogen op gefixeerd is. Onthoud je het dan dat ook is een beetje? Dat is het middenpunt. Ja, ik heb het, je kan het op onze site overigens www.evandag.nl proberen. Daar staan een paar gifjes waarop uh, woorden heel snel uh, te zien zijn. En ja, je onthoudt het wel, maar uh, het gaat wel allemaal zo snel... dat je ook wel heel erg met je hoofd bij moet blijven van... Oh, waar gaat het nu eigenlijk over, wat heb ik gelezen? Dus een heel spannende roman is misschien niet zo goed misschien idee. Misschien ook niet ideaal. Ja, Ik denk aan de huispubers die nu voor hun eindexamen hun leeslijsten zitten mm, bij het werk. Als je echt dingen uit je hoofd moet leren. We gaan die net een, een jaartal de mist in natuurlijk. Moet, ja, ja nee, ik denk niet ja. dat dat heel erg slecht is. Helaas, aanschijnig om een keer te proberen. In ieder ja, geval. precies. Oké, okay. Lambert Bruin, dankjewel. je wel. I did my best to notice When the call came down the line Up to the platform of surrender I was brought but I was kind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 for the answer Human or dancer. de killers waren dat. Radio 1 vandaag. Het zag er lange tijd somber uit, maar minder pensioenfondsen dan verwacht moeten korten op de pensioenfondsen. Uit gegevens van de Nederlandse Bank blijkt namelijk... dat per 1 april 29 fondsen de pensioenen verlagen. En vorig jaar werd er nog uitgegaan van 37 fondsen. En ook is het bedrag dat ze korten... gemiddeld lager dan werd aangekondigd. Gerard Riem is algemeen directeur van de branchevereniging... de Pensioenfederatie. Goedemiddag, meneer Riemen. Goedemiddag. Ja, dat klinkt natuurlijk goed. Minder fondsen uh, dan verwacht. Maar het gaat er natuurlijk ook om hoe groot ze zijn. Uh, is, is, is aan te geven in percentages hoeveel minder uh, er dan gekort moet worden als het om mensen die pensioen ontvangen gaat? Als het om mensen die pensioen ontvangen gaat, is... Uh, uh, er wordt op dit moment... Uh, de gemiddelde korting is 1,3% uh, voor de mensen. De gemiddelde korting. Maar, maar ja. uh, laten we zeggen... Hoeveel mensen worden er getroffen alsnog door een korting? Die 29 fondsen. Uh, daarvan uh, worden er op dit moment uh, zo'n 200.000 uh, gepensioneerden getroffen, naar verwachting. En zo'n 300.000 mensen die op dit moment nog werken, die voelen dat nu niet, want die werken gewoon nog. Mm -hmm. Maar ja, ze krijgen wel zo'n korting in hun aanspraak. Later, ja. Als ze de pensioen gaan ja. ontvangen, toch nog 500.000 <gacht> mensen. Toch minder dan verwachten. Waar, waar ligt dat aan? Nou, eigenlijk heel simpel. Het gaat ietsje beter met de economie. Uh, dus dat betekent dat uh, de rendementen op de beleggingen uh, iets beter zijn. En de rente, uh, dus daar waarmee je rekent, hoeveel geld je uh, in kas moet houden... Uh, die is ietsje gestegen en, da en dat leidt tot positieve effecten. Ja, dan, dan, dan kun je een grotere opbrengst uh, verwachten. Uh, ja. Een heel groot fonds, metalen techniek, uh, staat niet op, op die lijst. Hè? Hoe is dit Want die zouden ook moeten korten. Die volledig niet aan de dekkingsgraad, uh, Wat we het laatst horen. Ja. Ja, nou ja, wij hebben de lijst gepubliceerd van de fondsen die sowieso gaan korten. Die hebben besloten, wij gaan korten. Nou, Metaal en Techniek heeft besloten, wij gaan niet korten. En ik weet dat Metaal en Techniek uh, nog in gesprek is met DNB. Uh, en ja, uh, dat, dat, dat ligt daar dus even nu. Maar uh, wij publiceren de lijst van de fondsen die een besluit hebben genomen om te gaan korten. En PMT, zoals u zegt, heeft geen besluit genomen om te gaan korten. Oké, okay, nou goed. We, we, in ieder geval positief nieuws. Uh, uh, relatief dan, kun je zeggen. Dank voor de toelichting, Gerard Riemen, Algemeen Directeur van de Branchevereniging De Pensioenfederatie. Radio 1 vandaag. Twee derde van de Nederlanders is ontevreden met hun baan. Dat zou tenminste blijken uit onderzoek van bureau Effectory onder 400.000 mensen. Het overgrote deel van ons land gaat dus met tegenzin naar het werk. Nou hoor je dit soort berichten wel vaker. Maar ja, wat zeggen ze nou, deze cijfers, en kloppen ze eigenlijk wel? Antwoord op die vragen komen hopelijk van hoogleraar arbeidspsychologie Arnold Bakker... van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemiddag meneer Bakker. Goedemiddag. Twee van de drie ongelukkig met hun baan werk aan de winkel voor de arbeidspsycholoog, zou je zeggen. Ja, zo klinkt dat. Maar uh, wat ik zie in het rapport, is dat uh, gemeten is dat een derde gelukkig zou zijn. En dat betekent nog niet dat twee derde ongelukkig is. Ja, het zijn slechte cijfers dus, waar we nu over praten. Niet noodzakelijk. Uh, wat ik zeg is dat um, als je vaststelt dat twee derde bevlogen of een derde bevlogen met het werk bezig is dan wil dat nog niet zeggen dat twee daar dan met tegenzin naar het werk gaat. En dat is wat uh, de conclusie die ik gezien heb in de persberichten. En dat klopt volgens mij niet. Ja, het heeft allemaal te maken met dat woord bevlogenheid. Dat is dan dus een beetje een lastige term in dit geval? Nou, het heeft een connotatie, denk ik, van... Uh, dat mensen nogal overdreven enthousiast met hun werk zouden zijn. Uh, volgens mij valt dat wel mee, maar dat, dat is nou eenmaal de taal. Wat wij eronder verstaan is dat mensen die bevlogen zijn... Dat die heel energiek aan het werk zijn, heel enthousiast zijn over dat werk... en daar helemaal in opgaan. Nou, En dat treft volgens mij ongeveer 12 van de bevolking. En uh, dat is veel minder dan die uh, 33 of 35 procent van het factory-onderzoek. En dat komt waarschijnlijk door een andere, andere manier van meten. Nou, uit uw cijfers, hè, hoeveel mensen zijn er uh, volgens u ontevreden over hun werk? Ontevreden, we met... nou ja... ja. 1 op de 10, denk ik. Mm, dus dat valt eigenlijk heel erg mee. Ja, dat, uh, het is eigenlijk bijna net als met alle problemen die we tegenkomen in de wereld. Dat, dat volgt een, qua frequentie een soort normaalverdeling. En er is altijd een procent of tien ja, die in de problemen komt. Ja, en, en wat voor problemen zijn het dan waar mensen in komen? Nou ja, als het, als het om werk gaat, dan, uh, dan kan dat natuurlijk betekenen dat je, dat je door aanhoudende hoge werkdruk of door hele lastige problemen continu op je bord hebben. burn out raakt, Dat je opge opgebrand raakt bijvoorbeeld. Hier. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja dan, dan ga je niet aan je werk. Maar u zegt, een aantal mensen is bevlogen. Uh, uh -huh. Dat zijn dan die 12 procent. Dan is uh, ongeveer zo'n aantal, uh, heeft er niet zoveel zin in. En die tussengroep die is eigenlijk wel wow, best tevreden? Ja, ja, nine to five. Ja, en dat, dat, ja, die, die doen gewoon hun werk. Die kunnen daardoor een hypotheek of een huur betalen. En dat is prima zo. Ja, dat, dat, ik denk dat dat oké okay is. Ik, uh, het is wel zo dat wanneer je bevlogen bent... dat je dan op je werk betere prestaties kunt leveren. Ook creatiever bent. Dus het uh, laat onverlet dat bevlogenheid belangrijke waarde heeft. Maar ook bevlogenheid is eigenlijk een toestand... die hoef je niet continu elke dag de hele tijd te hebben. Je moet, als je pieken hebt, moet je ook dalen hebben worden nu wel moe van een hele 24 uur bevlogen. Maar hoe krijg je mensen dan toch op momenten dat het kan uh, opleveren bevlogen? Door ze, ja, dat u vraagt naar de weg van hoe kunnen we anderen helpen. Maar mensen kunnen ook zichzelf helpen. Dus de orga, wat organisaties kunnen doen is uh, zorgen voor voldoende hulpbronnen, dus dat mensen ja, voldoende vrijheid van handelen hebben, steun, feedback, uh, goede coaching. Maar je kunt er ook zelf naar op zoek gaan. Dus je kunt als je feedback nodig hebt, kun je dat ook vragen. Of, of steun kun je ook vragen. En daarmee zorg je dat je veel op je werk aankunt. Is bevlogenheid ook aanstekelijk? Als, als degene die naast je zit, maar ontzettend blij en, uh, en hard aan het werk is... met een enorme uitstraling van wauw, wat is dit leuk. Helpt dat of? Ja, Is dat onze juist onder... contraproductief? Ja, ja ons onderzoek, maar ook elders in de wereld, bijvoorbeeld in Israël... en ook in Amerika, laat zien dat, uh, dat je, je met je enthousiasme en je vitaliteit... dat je anderen kunt aansteken en daarmee mede de prestaties van anderen kunt bepalen. Ja, je kunt ook zeggen dat het irritant gevonden wordt. Hè? Oh, daar heb je die blije weer. Ja, dat, ik hoor dat heel vaak als ik een presentatie, bijvoorbeeld, geef of een workshop. Um, maar in onderzoek zien we dat niet, niet meteen terug. Dus dat, de, natuurlijk zijn er altijd. Iedereen kent wel iemand die, uh, die een beetje over, het overbevlogen. krachten en... Die veel te hard aan de lopende band. Het <laughs> zou kunnen, ja. Maar er wordt het inderdaad beter geproduceerd door mensen die bevlogen zijn? Ja, ja, ja. Er, er is toch wel behoorlijk wat onderzoek. Er is onlangs een meta-analyse door Amerikaanse onderzoekers uh, gepubliceerd. En er blijkt uit dat uh, de dat verband tussen bevlogenheid en harde prestaties... Dat, dat dat behoorlijk hard is. Zou er wat meer aandacht voor kunnen zijn in bedrijven... om te zorgen dat je mensen nou, niet alleen een beetje tevreden en uh, oké okay, uh, hebt... maar dat ze ook echt bevlogen en gepassioneerd zijn? Ja, ik, ik denk dat zelfs dat het belangrijk is. Want als je, als je je werk lang uitvoert, laten we zeggen een jaar of veertig... of misschien nog langer, als je door wil werken naar je vijfenzestigste... dan is het eigenlijk wel zaak dat je dat met enig plezier doet... Uh, zodat je dat ook volhoudt en ook op een leuke manier vol blijft houden. En, en ja, dat kunnen ondernemingen kunnen dat, uh, stimuleren... door aandacht te hebben voor uh, de werksituatie... Uh, voor de behoeften van mensen. En mensen moeten zelf ook nadenken. Van, van wat wil je nou bereiken? Wat, hoe, hoe kun je zorgen dat je je eigen uitdaging craft? Craft? Ja, dus dat? als het ware je werk boetseert. Ah, kijk aan. Nou, en, en misschien heeft ook het gebouw waar je in werkt... ook nog wel invloed daarop. Daar gaan we het zo meteen over hebben met architect Pieter Bruin. Ik dank u wel uh, voor nu. Arnold Bakker, hoogleraar arbeidspsychologie... aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemiddag vragen of opmerkingen mail naar radio@1vandaag.nl. We moeten af van onze ongezonde Hollandse kantoorkoffiecultuur. In plaats daarvan moeten we lekker buiten de kantoormuren koffie drinken. Dan bewegen we tenminste een beetje. Dat zegt onder andere toparchitect Pieter Bruin, die sinds kort ook ambassadeur is van het overheidsprogramma Alles is gezondheid. Dat moet ons leren om gezonder te leren wonen en werken. En Pieter Bruijs zit in de studio in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Nu heeft u toch, denk ik, ook als architect... jarenlang kantoren ontworpen met koffiecorners... en, en, en nu is dat ongezond. Dat is weer niet goed. Ja. Ja. Uh, klopt, uh, die dingen ontwikkelen zich. Het, uh, ik herinner me nog de tijd dat koffie met een karretje rondgebracht werd... op de werkplek met uh, allerlei ongezondst erbij... Die tijd ligt ver achter ons. Misschien dat het hier of daar nog wel je gebeurt. is. Mevrouw Janni, zoals we die uit gevet uh, kenden. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Mm -hmm. ja. ja. En dat is vervangen door uh, de bekende koffiecorners, de pantries... die allemaal nog binnen 15 meter uh, handbereik van je liggen. Maar de volgende stap is natuurlijk dat je de, een koffiecafé hebt. Uh, voor een heel groot gebouw is dat meestal op de begane grond... op een leuke plek aan de straat uh, gelegen... Dat is iets wat, uh, wat ik als architect de laatste tijd uh, steeds weer tegenkom... als het favoriete nieuwe, de nieuwe uitvinding. En dat betekent dat je dus van je vloer vandaan naar beneden moet voor de koffie. En weer naar boven. Dus je in stiekem beweeg je dus een heleboel om die ene kop koffie... ...soldaten maken. Ja, maar dan ben je langer onderweg, meneer de Bruin. Ja, maar dat is goed voor je en ook goed voor het bedrijf. Want uh, door dat bewegen, daar zit hem natuurlijk de clou. Daardoor ben je even uit die werksfeer... ...en dan ga je met verdubbeld elan, zoals ik daarnet hoorde... ...van uh, professor Bakker, weer aan de slag. Dus en dat, blijkt, dat werkt. Het is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor de creativiteit. Ja, ik denk dat die dingen allemaal natuurlijk met elkaar verknopt zijn... en samenhangen, dat begrijpt ook ieder mens waarschijnlijk. En uh, misschien zit de grootste clou nog wel in dat bewegen. Want daar, uh, daar doen we te weinig aan. En dat wordt door die typische... Uh, dat kantoor functioneren van 9 to 5, zo'n hele dag op die stoel... dat blijkt eigenlijk steeds duidelijker... Uh, niet goed te zijn. Nee, maar nou, nou is het ook. Uh, Zij de mensen die uh, vroeger rookten, moet ik bijna zeggen. want dat zijn er steeds minder. die zeiden ook altijd. nee, dat is heel goed voor de creativiteit. We hebben contact met collega's bij de koffieautomaat. Ja. maar het kost ook vaak heel veel uren dat mensen niet werken. Ja, dat, dat, mijn ervaring is anders. We hebben dat bij mijn eigen kantoor. aan de Keizersgracht in Amsterdam. Uh, een jaartje of vijf of zo geleden ingevoerd. Dus een, een collectief uh, koffiecafé. in de begane grond. Uh, Aangebracht. En dat, uh, ja, ja, sprekend uit ervaring zeg ik... dat is verschrikkelijk rendabel, ook voor de bedrijven. Er zijn meerdere bedrijven die elkaar daar dus tegenkomen. En dat is, uh, ja, het is gewoon van een uh, weergaloze werking. Het stimuleert uh, die, de geest... Dus, dus je, ook het feit dat je, dat je weer andere mensen van andere bedrijven ontmoet. Dus het Precies. wordt een hele netwerkcultuur daar beneden in de, Precies. de maar ja, ja, Dan, dan nee. ga ik toch denken, meneer De Bruin... mensen komen niet meer terug op kantoor. Maar ik snak al naar de volgende stap. Die is eigenlijk dat je de koffie buiten de deur drinkt. Dus je, dat je zelfs even de straat op moet. Zoals je dat in Italië overal nog ziet. Gelukkig bestaat het daar nog wel dat je overal van die piepkleine espressozaakjes ziet... Waar, waar je niet eens kan zitten. Dan moet je staand de koffie hier gebruiken. En daar kom je gewoon een paar minuten even langs. En dan ga je weer snel uh, je kantoor in. Nee, ik denk dat het... Zonder gekheid. Ik denk dat het... Uh, de arbeidsprestatie ook feitelijk... Uh, ik verhoogd. heb het niet gemeten, maar de verhoogd... Uh, ja, echt waar. En als je gewoon, want we hoorden eerder in deze uitzending... hadden we het er ook al over, uh, een voorbeeld... een bedrijf als Oracle, hè, dat, dat, dat regelt uh, zaken... zodat mensen bijvoorbeeld aan uh, het, het bureau... Uh, kunnen bewegen. Of, of ja. je, hebt, je hebt allerlei creatieve oplossingen, fietsjes onder je bureau. Nou, noem ze allemaal ja. maar op. Is dat, ja. is dat ook niet een, een hele goede? Ja, dat. dat ik, ik, ik heb het niet zo op die machientjes. Uh, persoonlijk denk ik dat je. Uh, het zit in je hoofd eigenlijk. Hè. De, dus, uh, er is een beroemd. Uh, Bewegingspsycholoog, uh, Ene Veldenkruis, hij is alweer een tijd dood, maar die zei. het gaat om bewegen, maar je moet dat bewegen eigenlijk in je hoofd uh, ook doen. Uh, dus uh, het is dus... Uh, ja, nou ja, dat spreekt, moeten we even uitleggen. Ja, want het denken aan bewegen is dan al genoeg? Ja, dat is, nou ja, is grappig genoeg uh, zit daar... Ja, dat was ongeveer de kern van zijn, uh, van zijn theorie. Dat je dat bewegen zelfs... Stel dat je in de gevangenis zit of zo, je kan niet bewegen, dan kan je toch mentaal je zo trainen dat je toch beweegt. Dus dat is een, een, een interessante theorie, waar ik wel wat in zie. Maar in tegenspraak is het met wat u eigenlijk zegt. Ja, eigenlijk wel. <laughs> Klopt. Maar um, ik denk wel dat, nou, het vergt dus wel dan die mentale energie om je daarop te concentreren. Ja. En dat doe je ook weer niet als je. Dus door een uh, werkgever zo wordt uh, uitgebuit... dat jij eigenlijk moet blijven doorwerken... en ondertussen dat bewegen kan doen. Dus het als werkgever of je nou naar beneden moet lopen... een aantal trappen. Of... Ja, het is een beetje Pennywise Pound Foolish, denk ik. Hm. Het, uh, ik. Ik geloof dus erg in, uh, in, in de therapeutische werking van bewegen... en ja. ook van afwisseling. Dus je kan natuurlijk niet van negen tot vijf alleen maar permanent hypergeconcentreerd zijn op dat werk. Dat gaat niet. Dat is helder. En we hebben ook van u gehoord wat, wat een goede oplossing zou kunnen zijn. Wij danken u daarvoor. Architect en ambassadeur van Alles is Gezondheid, Pieter Bruin. Dit was Radio 1 Vandaag voor vandaag. Morgen zijn we er gewoon weer om twee uur. Onze collega's van de televisie die zijn er zo meteen om kwart over zes al op Nederland 1. En hier op Radio radio zo zometeen Lara Rensen met het Radio 1 Journaal. En ze is er weer na het nieuws. Dit het is Markvissen. Radio 1. Mark Vissen. Tussen het Russische vasteland en het Oekraïnse schiereiland, De Krim... komt een brug. Premier Medvedev heeft daarvoor opdracht gegeven. Over de bouw wordt al een jaar of tien gediscussieerd... maar er wordt nu snel mee begonnen. Zometeen meer over Oekraïne in het Radio 1-journaal. De man die zich vrijdag in Vlissingen in brand stak, is overleden. Hij bezweek in een ziekenhuis aan de ernstige brandwonden die hij had opgelopen. De politie gaat uit van zelfdoding. Het aantal pensioenfondsen dat dit voorjaar de pensioenen moet verlagen... is lager dan verwacht...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 Het weer, Marco Verhoef. Ik, als ik heel ver naar buiten kijk... zie ik dat de zon een beetje schijnt. Ja, de lente is ja. begonnen. <laughs> ja, een Beetje nou, overdreven ja. misschien, maar goed. He, als je nu naar buiten gaat, dan voelt het meteen al een stuk beter aan... dan wat het vanmorgen was. Want toen was het grijs en soms zelfs nog wat regen erbij. Nou, er valt hier en daar nog wel wat regen in het noorden en noordwesten van het land. Dat trekt weg en dan wordt het droog. En dan blijft het dat de komende vier, vijf dagen ook. Dus wat dat betreft ziet het er echt goed uit. Uh, het is overigens zo dat we de lente met name overdag merken. Want doordat het rustig is en doordat het ook opklaart... Zijn de nachten wel tamelijk koud? Vannacht bijvoorbeeld vriest het op veel plaatsen 1 of 2 graden. Alleen in het zuidwesten is plus 2 het minimum. Er kan lokaal wat nevel ontstaan. Morgen hebben we dan een flinke zonnige periode. meestal in het zuidwesten. Er staat amper wind, 10 of 11 graden. Dan denk je, mwah, kan beter. Maar omdat er zo weinig wind staat, voelt het echt lente achtergaan. Woensdag volop zon, de dagen daarna weer iets meer bewolking, maar het blijft droog. En de temperatuur loopt iets verder op. Aan het eind van de week is het 13 graden. Er staan er ondanks dat mooie weer toch files. Jolande van der Velden van de ANWB. Vijf stuks in totaal. Die zijn goed voor 13 kilometer. Het valt eigenlijk wel mee. Heeft ook te maken met de carnavalsvakantie in het zuiden van het land. De meeste verdragingen zitten rondom Rotterdam. Een paar files vallen op. Er is een ongeluk geweest op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft staat daar 2 kilometer. en twee rijen dicht En op de A13 richting Rotterdam. Bij Kleinpolderplein 2 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouden tot slot. Bij Knopen-Terbrechtseplein 4 kilometer.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 We are on the brink of the disaster. In violation of international law and in violation of the UN Charter. Dit is in ieder geval de grootste uitdaging waar de Europese Unie voor staat uh, sinds het einde van de Koude Oorlog. Een grote Europese crisis over territoriale integriteit en ondertussen neemt de spanning eerder toe dan af. NOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen. In Brussel proberen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken het eens te worden over Oekraïne. Wat kan Europa doen tegen Rusland? En wat wil Europa? Correspondent Chris Ostendorf volgt uh, het overleg in Brussel. Chris, we zijn vanaf... 1 uur bezig? 1 uur. Is ja, er al iets naar 1 buiten 1 gekomen? Nee, dat niet. Ze zitten binnen, zijn aan het vergaderen, deuren zijn dicht. Zo gaat dat. Hè. Uh, volgens de buitenlandcoördinator Ashton uh, heeft ze deze spoedbijeenkomst met elkaar geroepen omdat de situatie ernstig is. Zorgelijk, zeer zorgelijk. En dus inderdaad spoedoverleg. Ondertussen wordt wel steeds duidelijker dat er ook aanstaande donderdag hier vergaderd wordt. Dan wordt er een extra EU-top ingelast. Een top van regeringsleiders. Een niveautje hoger dus. Ook hier in Brussel. Waarschijnlijk om aan te geven dat het Europa menens is. Hmm. Uh, wij begrijpen in ieder geval uh, van minister Timmermans... dat hij geen sancties wil voor Rusland. Nog niet. Denken andere EU-ministers daar zo over?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 je juist op dit moment nodig hebt, een gesprekspartner om te gaan onderhandelen. Dus het kan zijn dat er een compromis uitkomt, bijvoorbeeld dat Europa wel sancties gaat voorbereiden en ondertussen oproept tot deescaleren en sancties pas echt oplegt als Rusland weigert om te praten. Ja, want dat zou dan het enige mogelijke compromis zijn als je denkt aan de ene kant aan sancties, um, militaire actie wellicht. Nee, militair kan Europa niks. Wil Europa natuurlijk ook niet. Eh, sancties kan, maar pas als praten geen zin meer heeft. En ondertussen zie je dat eigenlijk persoonlijke contacten belangrijk zijn. Contacten van Europese leiders met Poetin. Merkel bijvoorbeeld. En ook haar minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier. Zij proberen met direct telefonisch contact met Poetin... toch invloed uit te oefenen. Ze hebben bijvoorbeeld voorgesteld om een uh, fact-finding mission... van de OVSE, de Europese Vereniging voor Veiligheid en Samenwerking... Uh, op poten te zetten, om op die manier... Hier toch een soort tafel te creëren waar de partijen aan kunnen gaan zitten en kunnen gaan onderhandelen. Maar ja, als het dan maar niet helpt tegen een machtige Poetin die die afgelopen dagen echt een eigen lezing van de geschiedenis hanteert, kan denk ik niemand wat uitrichten en helemaal Europa niet dat met 28 landen natuurlijk verdeeld aan tafel zit. Ja, maar in ieder geval is donderdag ook nog een extra top van regeringsleiders. Chris Ostendorf vanuit Brussel, als er meer nieuws is dan horen we dat graag van je. Want er is natuurlijk ook uh, nieuws vanuit de Krim en vanuit Moskou, want terwijl in Brussel al wordt gepraat over de Russische houding tegenover Oekraïne... ligt in de Russische parlement, de Duma een wetsontwerp klaar... dat inlijving van de Krim toestaat. Correspondent David-Jan Godvra is nog altijd op de Krim... het Schiereiland in het zuiden van Oekraïne. David-Jan, wat wil Rusland met zo'n wetsontwerp? Ja, het is een, een ingewikkeld verhaal. Maar het komt zo neer dat de huidige wet... Uh... Verschuiving van grenzen, wijziging, van grenzen van, van Rusland alleen toestaat... met wederzijds toestemming van twee regeringen. Dat zou dus in dit geval uh, gaan om de Russische regering natuurlijk... En de regering van de Oekraïne gaat natuurlijk nog stemmen. met de leiding van de Krim bij Rusland. Wat er nu op ligt in, in de Duma is een wetsvoorstel dat ook regio's of delen van de landen. Uh, kunnen vragen om uh, aansluiting bij, bij Rusland. En dat zou dan. Uh, de aan de regering van, van de Krim kunnen zijn. eventueel na een referendum. Die vraagt dan uh, aan Moskou. mogen we bij jullie? En dat biedt uh, uh, het Krim dan de mogelijkheid. Om uh, ja te zeggen en de Krim dus langs die weg aan te uh, laten sluiten bij Rusland. Oké, okay, dus dat zou dan alleen gebeuren als um, de inwoners van de Krim aangeven dat ze zouden willen horen bij Rusland, begrijp ik uit jouw woorden? We horen van Chris dat... Nou, de regering. De, reger de regering van de Krim. Oké. Okay. We horen van Chris dat er in Brussel um, gepraat wordt... door de EU-ministers over eventuele sancties richting Rusland... ook al zijn de meningen daarover verdeeld. Hoe kijken ze daar in Rusland uh, naar? Nou, ik denk dat ze daar niet echt wakker van liggen. Kijk, de situatie is in feite al zo... ...dat de Krim niet meer bij Oekraïne hoort. Het wordt bezet door Russische troepen... Uh, ...en die gaan niet zomaar weg natuurlijk. Ik denk dat, uh, dat praten, onderhandelen daarover weinig zin heeft. Dat heeft misschien zin als we het hebben over de oostelijke gebieden van, uh, van Oekraïne... zeg maar steden als Donetsk en Lugansk en Kharkov... ...waar nog geen Russische uh, troepen zijn... Maar de situatie in, in de Krim is wat dat betreft al te ver. Dit is uh, een, een gebied dat wordt bezet door Rusland. En die troepen die gaan echt niet weg uh, met, met onderhandelingen of uh, misschien zelfs ook met sancties. Maar dan liggen ze in Rusland in, in het Krim en echt niet wakker van. Hmm. Wat merk jij ondertussen op de Krim van oplopende spanning? Nou, die spanning die loopt niet zozeer meer op. Het is natuurlijk heel spannend en het is al een paar dagen. Dat blijft zo. Uh, het is wel zo, er zijn hier en daar wel troepenbewegingen. Uh, de grens uh, tussen het vasteland van, uh, van Oekraïne en de Krim... wat de schiereiland is zoals je zei... die wordt versterkt aan de, uh, de Krimkant door Russische troepen. En dus om te voorkomen dat mogelijk dat Oekraïnse troepen hier binnen zouden vallen... er uh, uh, bewegen troepen van, van de, de ene plaats naar de andere plaats in, uh, in, in de Krim... Maar de situatie als zodanig verandert niet zo heel erg veel. En dat betekent dus dat een aantal strategische posities... Uh, hier op het schiereiland eiland in handen is van de Russen. Ik was vandaag uh, bij een, bij een Oekraïense uh, legerbasis... Pirival, uh, Pirival, uh, nou dan kan ik niet meer uitspreken. Noe, uh, die, die, door, uh, die is omsingeld door Russische troepen omdat de Oekraïners hun wapens niet willen inleveren. Nou, dat is natuurlijk een hele spannende situatie. En zo zijn er nog een aantal plaatsen uh, uh, bezet uh, of uh, ja, hier, hier op de krim. <tiedert> Nou, um, David-Jan, hou ons op de hoogte vanaf de Krim. We horen net dat er een soort status quo is. Ik hoop dat u alles heeft meegekregen... omdat de lijn niet al te best was met David-Jan. Maar uiteraard, mocht er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen... ook op de Krim, dan hoort u dat hier in het Radio 1-journaal. Straks praten we ook nog eventjes over onze afhankelijkheid... van het Russische gas. Bang. Bang, bang, bang. Zo klonk het in huizen Pistorius. Zo vertelde getuigen. Dat gebeurde tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen de Zuid-Afrikaanse atleet. Die ervan wordt verdacht zijn vriendin te hebben vermoord. Hoort u zo meer over? Terug naar de Krimcrisis. We gaan deze week geen Britse ministers naar de Paralympics in Sochi. in verband met, zoals het genoemd wordt, de ernstige situatie in Oekraïne. Maar onze minister van Sport, dat is Edith Schippers, gaat wel. Net als prinses Margriet en haar echtgenoot Pieter van Vollenhoven. Verslaggever Wilco Boom is in Den Haag ik vraag me eigenlijk af, is de Tweede Kamer het daarmee eens? Ja, Lara, althans de meeste partijen wel. Die vinden dat de Europese landen, de landen van de Europese Unie, gezamenlijk moeten optreden. En vinden het ook niet zo verstandig dat de Britten tot een all-in-gang hebben besloten. VVD-Kamerlid Ten Broeke bijvoorbeeld zegt dat de Europese Unie één lijn moet trekken. Servaas van de Partij van de Arbeid vindt het ook wel een beetje zuur om uitgerekend niet naar de Paralympics te gaan. Een paar partijen zijn het hier mee oneens met die Kamermeerderheid. Joel Voordewind van de ChristenUnie noemt het. Het onverstandig van Schippers om nu al te zeggen dat ze gewoon naar Sochi gaat. En uh, uh, short Sjoerd Sjoerdsma van D66 die kan zich voorstellen dat het nu al wordt besloten dat Schippers gewoon thuis blijft. Ik denk dat het verstandig is om die beslissing nog eventjes uit te stellen. Omdat het in deze crisis, deze grote crisis in Oekraïne, heel belangrijk is dat de Europese Unie met één stem spreekt. Ook met betrekking tot dit soort kwesties. Als de Britse minister nu niet gaat... en als je ziet hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt... en misschien ook wel de veiligheidssituatie in Sochi... dat kan ik niet voorspellen... dan kan ik me goed voorstellen dat je besluit... om daar niet naartoe te gaan op dit moment. Ja timing, hè? daar gaat het dan in deze om. Enige ja. kritiek hè, horen we. Um, vanmiddag werd ook bekend dat de Kamercommissie Buitenlandse Zaken morgenochtend vroeg een ingelast overleg heeft over Oekraïne met uh, minister Timmermans woorden, net al eventjes van Chris Ostendorf, dat er dan donderdag weer een extra top is van uh, de EU. Waarom is dat overleg nou weer nodig met de Kamer? Nou, de Tweede Kamer die wil natuurlijk uh, graag de vinger aan de pols houden. Ze willen van minister Timmermans horen wat er vandaag is besproken. Dat willen ze van hem zelf horen, omdat hij erbij is. En en ze willen misschien ook nog wel een boodschap meegeven... voor die extra top later deze week. De Tweede Kamer is natuurlijk ongerust... net als de regeringen en parlementen van veel andere landen. En tegelijkertijd is er sprake van een groot gevoel van onmacht. Want je hoorde het net, hè, de, de Krim is feitelijk bezet. Die situatie die verandert niet meer. Tegelijkertijd vinden alle partijen het gedrag van Rusland onacceptabel. Gewa Gewapenderhand hand de soevereiniteit van de Oekraïne schenden. Uh, er is een soort algemeen gevoel van... ja, we moeten sancties nemen, maar dan bij voorkeur... in een Europees Verband, omdat solistisch optreden helemaal niks uithaalt. Maar ja, voordat er dan verdere stappen worden genomen... willen ze gewoon uh, snel, uh, en dat is dus morgenochtend vroeg... een extra overleg met minister Timmermans hierover. Nou, wij gaan daar weer van horen. Dankjewel door Wilco Boom vanuit Den Haag. We kijken even hoe het is op de weg. Zo rond uh, kwart voor vijf. Verkeersinformatie, die krijgt u van... Jolanda van der Velde. Juist, precies. Jolanda ja. van der Velde. En heel opgewekt, want het valt allemaal reuzen mee. Bij elkaar 12 kilometer. Uh, we hebben een aanrijding op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Alfred Berkel en Rode Reis en Delft 4 kilometer. Ligt er olie op de weg? Er zijn twee rijstroken dicht blijven er twee open. In de ochtend en avondspits het LOS Radio 1-journaal. En dan is er ook natuurlijk nog die afhankelijkheid van gas. Spanning tussen het Westen en Rusland over Oekraïne. Die uh, lopen steeds verder op. Met nu al grote economische gevolgen wereldwijd... zijn de aandelenkoersen omlaag gegaan. Het Westen en Rusland zijn natuurlijk belangrijk voor elkaar... vanwege de olie- en gasvoorraden in Rusland. En de vraag is dan of dit conflict zou kunnen uitmonden in een energiecrisis. Dat vraag ik aan Aad Coralier, energie-expert van de TU Delft. Meneer Coralier, fijn dat u er bent. Goedemiddag. Even voor alle duidelijkheid. Hoe afhankelijk is Europa van Rusland als het gaat om olie en gas? Nou, bijzonder afhankelijk. Um, voor gas, wordt een groot gedeelte van wat er gebruikt wordt in Europa... dat komt uit Rusland vandaan. Dat betreft met name Centraal-Europa en Zuidoost-Europa. Voor de rest komt het gas in Europa natuurlijk ook uit Noorwegen... uit Engeland, uit Nederland en uit Algerije. Maar Rusland is toch een zeer belangrijk leverancier van gas aan Europa. En daarnaast hebben we natuurlijk ook olie. En olieproducten. Uh, Ruwe olie wordt voor een groot gedeelte naar Europa geëxporteerd... en hier omgezet in raffinaderijen in producten. En daarnaast komen er ook kant-en-klare producten uit Russische raffinaderijen. Uh -huh. En dat is toch ook een aanzienlijk deel van het uh, Europese verbruik aan energie... wat daar vandaan komt. Uh -huh. En als we dan kijken specifiek dus die afhankelijk... naar... ja naar Nederland... ik praat even door, want er zit wat vertraging op de lijn. Um, in Nederland specifiek, want wij hebben zelf ook gas. Hoeveel importeren we nog uit Rusland? Nou er wordt hier in Nederland wordt er wel gas Geïmporteerd, maar dat wordt ook voor een groot gedeelte gelijk weer doorgevoerd. Nederland is natuurlijk een, inmiddels de gasrotonde van Europa geworden, van Noordwest-Europa. En dat betekent dat een groot gedeelte van het Russische gas wat hier binnenkomt... dat dat doorgevoerd wordt naar Engeland en daar verkocht wordt. Nederland is op zich natuurlijk geheel zelfvoorzienend. Sterker nog, we exporteren grote hoeveelheden gas naar omliggende landen. En in die zin zijn, is Nederland niet afhankelijk van Russisch gas. Maar ja, aangezien er sprake is van een Noordwest-Europese gasmarkt... waar dat Russische gas wel degelijk een rol op speelt... en Nederland natuurlijk daarvan deelt uitmaakt, um, zal dat ongetwijfeld ook zijn effecten hebben als je daar echt een grote, een forse onderbreking gaat krijgen in die gasleveranties. Ja. Voor olie is dat minder het geval, omdat je natuurlijk een oliemarkt hebt. Er wordt olie kun je in de eerste plaats opslaan, transporteren, je hebt internationale voorraden, je hebt voorraden bij raffinaderijen en dergelijke. Dus de consequenties daarvan zullen minder direct en ook minder uh, ingrijpend zijn op korte termijn. Maar voor gas is dat uh, zeker een groot punt van zorg. Denkt u dat uh, Rusland die macht zal gebruiken uiteindelijk, die macht over Europa... en die gaskaan dichtdraait als Europa bijvoorbeeld met sancties komt? Nou, Het ja, punt is dat Rusland natuurlijk net zo afhankelijk is van de inkomsten uit dat olie en dat gas. Uh, en met name dus ook vanuit Europa, omdat het een grote afnemer is. En de vraag is natuurlijk in hoeverre de Russen zover gaan dat ze dat risico gaan nemen. Want dat heeft een gigantische impact in de, in de Russische overheidsfinanciën... in de Russische economische activiteiten. En um, daarmee denk ik dat de belangen aan we weerszijden in Rusland en Europa... Ja, parallel nog elkaar lopen. Mm -hmm. En de vraag is dan dus ook in hoeverre die inschatting gemaakt wordt... en in hoeverre je dat ook zowel vanuit Europa als vanuit Rusland op de spits wil gaan drijven... Ja. ...uitkomsten van de gesprekken, denk ik... ...die zijn daar een, een belangrijk element in. Ja, ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Um, maar goed, heeft Rusland in dat opzicht... ...geen reserves opgebouwd in het verleden? Zouden ze even zonder inkomsten uit gas en olie kunnen? Nou ja... De punt is dus als dat zou gaan gebeuren. En dan zal het waarschijnlijk ook niet voor even zijn. Want dat gaat natuurlijk om lange termijn relaties. Hè, vooral gas maar ook olie. Uh -huh. En uh, op het moment dat dat natuurlijk echt uit de hand gaat lopen. En dat het olie of het energiewapen zoals dat dan zo mooi genoemd wordt. Gehanteerd gaat worden. Ja dan legt dat natuurlijk een tijdenlange claim van, um, op, op, die, op die handelsrelatie. En dat komt ook niet meer goed. En in die zin is Rusland eigenlijk op de langere termijn bijgebaat natuurlijk dat die, dat die relatie in stand blijft. Ja, ja want er wordt natuurlijk ook in het verleden al gesproken... over minder afhankelijkheid hè, van de Russisch gas. Toen in 2009 de gaskraan ja. even werd dichtgedraaid door de Russen. Lukt dat in de tussentijd om die afhankelijkheid nou, blijkt, af te bouwen? Dat blijkt erg lastig te zijn. Want om dat te doen moet je dus pijpleidingen aanleggen. Je moet dat gas in de eerste plaats ergens anders vandaan gaan halen. Nou, dat is een beetje gelukt door middel van vloeibaar aardgas, van LNG, Liquified Natural Gas. En dat wordt inderdaad aangeland in Spanje, in Engeland, in Groot-Brittannië... en nog een aantal andere plekken. Maar voor je dat gas dan zover Europa weer ingetransporteerd hebt... moet je natuurlijk ook daar weer de netten voor bouwen, de compressoren voor bouwen... Mm -hmm. de gasopslagen bouwen en dat soort dingen. Dus dat hele Europas, Europese gassysteem, wat eigenlijk gebouwd is op importen... vanuit Rusland, vanuit Noorwegen, vanuit Algerije... en belangrijke mate ook natuurlijk nog steeds vanuit Nederland... Dat moet daarvoor verbouwd worden. Nou, dat is een langdurig proces waar ook de discussie is wie dat moet gaan betalen. Want je gebruikt dat systeem natuurlijk alleen maar in situaties waarin inderdaad die gasleveringen onder druk komen te staan of niet plaatsvinden. En dat al met al maakt het een erg lastig proces om dat Europese gassysteem zeg maar onafhankelijk van de Russen te maken. Nou, dat weten de Russen zelf natuurlijk ook, maar daar komt ook voor een heel groot gedeelte die, zou we zeggen, die onlosmakelijke Onafhankelijk of af, afhankelijkheid tussen de twee partijen uitvoert. Ja, helder. Aad Correlier, energie-expert van de TU Delft. Dank u wel. En zo dadelijk dan gaan wij praten over die rechtszaak... tegen Blade Runner, Pistorius. Hoort u zo meer over. Machio Metsu, vie est infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine Que que, que tu le mérites, j'avais de la chance que vous êtes Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règlement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 prochain règlement rendez-vous rendez-vous rendez-vous sûrement au prochain règlement rendez -vous, rendez -vous, rendez -vous aux facile à dire je suis niagnon et que j'aime trop les blablabla mais non non non c'est important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 De nieuwste van Stromae. To Ik hoop dat u ervan genoten heeft. Zeven minuten voor vijf is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De eerste dag van de rechtszaak tegen Pistorius. The Blade Runner zit erop. Het staat terecht voor de moord op zijn vriendin, Riva Steenkamp. The first count against you, accused count one is one of murder. Do you understand the charges, Mr. Pistorius? I do. How do you plead? Not guilty, my lady. De historie zegt dus onschuldig te zijn. Vervolgens was het woord aan de eerste getuige. De buurvrouw vertelt dat zij en haar man die nacht wakker werden van gegil en hulpgeroep. Die ochtend zijn ik wakker geworden van een vrouw verschrikkelijke gillen. Mijn man is opgesprongen in de balkon toe haar klop. Ze heeft verschrikkelijk gegil en toen zijn hulpgeroep. Ze worden niet alleen gegil, maar ook vier schoten. Er was een groter pose tussen een en twee. Bang. Bang, bang, bang. Correspondent Ellis van Gelder is in de rechtszaal in Pretoria, heeft de zaak vandaag gevolgd. Ellis, deze getuigenis lijkt toch weinig aan de verbeelding over te laten. Is er nog twijfel? Ja, inderdaad. Ja, gegil van iemand in doodsangst en daarna dus de schoten, wat dus heel erg belangrijk was. En het spreekt dus inderdaad tegen wat Pistorius zelf heeft verklaard... dat hij dacht dat Steenkamp sliep en nog gewoon in, uh, in bed lag. Uh, de advocaat van Pistorius uh, ja, uh, onderwierp de getuigen direct van een pittig kruisverhoor hierna. En ze zei van... Wagen het wellicht geen schoten die je hebt gehoord, maar Pistorius... die de deur van het toilet open ramde met een cricketslag houdt... om Steenkamp te bevrijden... De getuige was zeer standvastig. Ze bleef bij haar verhaal. Ze had schoten gehoord. Wat wel vreemd is aan haar verhaal tot nu toe is dat ze zegt dat ze ook hulpgeroep heeft gehoord van een man voordat de schoten klonken. Daar is verder nog niet op ingegaan. Dat uh, ja, gebeurt wellicht uh, morgen, want ze waren nog niet met deze getuigen klaar vandaag. Hmm. En, en wat zie je aan Pistorius? Hoe, hoe reageert hij zelf op al die getuigenissen? Ja, hij zit er ingetogen bij, uh, vaak met zijn hoofd gebogen naar uh, beneden. Uh, achter hem zit zijn familie, onder meer zijn oom, broer en zus. En aan de andere kant zit de familie en vrienden van uh, Riva Steenkamp. Uh, daar zit ook haar moeder, die nog wel uh, naar uh, pistorius aan het staren was... en ook verschillende keren tranen weg moest vegen. Hmm. Mede-aandacht is enorm, wij besteden er ook aandacht aan. Hoe gaat het er daaraan toe? Kan je daar wat over vertellen? Ja, er is enorm veel aandacht. Er zijn in de rechtszaal 40 lokale Zuid-Afrikaanse journalisten en 40 internationale journalisten toegelaten. Ja, dan zijn er ook nog journalisten die, die niet binnengelaten zijn. Die zitten nog in een aparte zaal. En dan staan er vooral veel fotografen en cameramannen rijden dik op de stoep. Want ja, die willen beelden schieten van Pistorius terwijl hij de rechtbank inkomt en weer verlaat. Ja, verder is er ook een speciaal televisiekanaal hier in Zuid-Afrika sinds uh, gisteren, uh, wat uh, Zuid-Afrika op de voet volgt. Het is ook wel een interessant proces, niet alleen om de hoofdrolspelers, maar ook wel wegens de kracht van zowel de aanklager als verdediger, beide zeer ervaren. Dus ja, het is wel echt een uh, titanenstrijd hier die we zien dus voltrekken. Wat kunnen we de komende dagen nog verwachten? En ja, morgen gaan we dus verder met deze getuigen, met de buurvrouw. Uh, in totaal weten we dat er alleen op de lijst van de aanklager 107 getuigen staan. Uh, de verwachting is dat hij eerst andere buren oproept, uh, beveiligers van de wijk waar Pistorius wonen en onder meer ex-vriendinnen. En dat hij later overgaat tot zeg maar het forensische bewijs, de forensische deskundigen en bewijs dat de politie heeft vergaard. En daarna mag ook nog de verdediging getuigen oproepen. Dus dit proces gaat nog een tijdje duren. Dan gaan we ook nog wel van jou horen. Ellis van Gelder, dank je wel. Het NOS Radio 1 journaal Mediaoverzicht. Bij me, Juri Stubenetski. Op sites over de hele wereld zie je dat ene regeltje breaking news... over een ultimatum. Rusland eist overgave Oekraïnse militairen op de Krim. Vannacht moet dat gebeuren. En in media in Oekraïne veel anti-Russische koppen. Bijvoorbeeld bij Espresso. Helft van de Krim haat Poetin. Vraagtekens Merkel bij geschiktheid Poetin. En Poetin wil asielzoekers uit Oekraïne aan het werk zetten in Rusland. Nou, laten we dan ook maar even kijken in de Russische media. Want hoe anders is daar de toon? Tientallen Oekraïnse militairen willen trouw zweren aan de Krim. En opkomst eerste dag mobilisatie in Oekraïne is laag. Wat toch wel uit op te maken dat sommige media in beide landen niet helemaal onafhankelijk zijn. De giel belen van de Britse radio, Nick Grimshaw van BBC Radio One, moest halverwege zijn ochtenduitzending naar het ziekenhuis en nam tijdens de show een slok uit een beker waar een stuk glas in bleek te zitten. Um, I've swallowed something weird in my drink. Yeah, I have been told about this this morning. Now I have to go and make sure that I'm okay at the hospital. Yeah, I think you should do that. And Auntie Fern will take over. You're going take over the show. En okay? de Auntie Fifi yeah. is gonna take me for an X-ray. Ja, bleek zo gevaarlijk dat hij weg moest voor uh, Röntgenonderzoek. Maar voor hij in het ziekenhuis was, liep het eigenlijk al goed af. Want de BBC-DJ liet via Twitter weten dat hij het stuk glas had uitgehoest. Ja, ik ben blij met mijn kartonnenbekertje hier. Onder de rivieren Oost. veel carnavalsnieuws. Bij Omroep Brabant een kapotte praalwagen in Schaik. De wagen met een aap van zeven meter hoog zag er prachtig uit toen hij stil stond. Maar ja, als zo'n aap dan bewegingen moet maken... Ja, tijdens de bewegingen. We hebben Mike, heel tijdens het bewegen, vlak voorop te begonnen... en brak hij ineens af in de midden... Waardoor de hele avond naar beneden zakte. Geschrokken? Ja, heel geschrokken. Je wil er leuk op te lopen en dan is het jammer dat zoiets gebeurt. Ja, dat was Ruud trouwens, van de Wulpse hertjes. Ruut Baalt, want de aap kan niet meer worden gemaakt. Maar zegt hij: met het feestje gaat het sowieso goed komen. Olympisch kampioen Irene Wust viert feest in Goorden. beter bekend als ballenfutterschat. Champagne en de Polonaise twittert ze. Ze spuiten fles leeg op het podium tijdens haar huldiging. Dankjewel Jori. Zo dadelijk wordt u hier in deze uitzending minister Timmermans. Hij is wel duidelijk, hij wil het nog niet hebben over sancties tegen Rusland. Het is veel te vroeg, er moet vooral gepraat worden. Wat dat gepraat wel op gaat leveren, ik zal blijven luisteren.